8 uur, onderduif Wit met het NOS-journaal. Het begrotingstekort over 2010 is minder groot dan was verwacht. Dat blijft, blijkt uit de voorlopige cijfers van het ministerie van Financiën. Het tekort was geraamd op 5,8 van het bruto binnenlands product. Maar het komt nu uit op 5,2 Het verschil komt neer op 3,5 miljard euro... vooral vanwege belastinginkomsten die meevallen. Op de verantwoordingsdag in mei... worden de definitieve cijfers over 2010 bekendgemaakt. Egypte heeft twee Iraanse oorlogsschepen toestemming gegeven om door het Suezkanaal naar de Middellandse Zee te varen. Er is geen aanleiding om de doortocht te verbieden, omdat de schepen geen militair materieel aan boord hebben of nucleair of chemisch materiaal, zegt het Egyptische leger. De directie van het Suezkanaal heeft overigens het laatste woord over de doorvaart. Die ligt erg gevoelig in Israël, dat deze week bezwaar maakte tegen wat het land een provocatie van Iran noemt. Iran zou de schepen naar een Middellandse zeehaven van het bevriende Syrië willen sturen. Het is voor het eerst sinds de islamitische revolutie in Iran in 1979... dat het land schepen door het Suezkanaal wil laten varen. Van de 32 mensen die deze week bij een grote drugsactie in Brabant werden aangehouden... zijn er 29 weer vrij. Alleen drie tilburgers die in een gross shop in Breda werden opgepakt... zitten nog vast. In die zaak werden 5 kilo cocaïne, zo'n 350 kilo hash, een paar miljoen euro en ongeveer 10 vuurwapens gevonden. De vrijgelaten arrestanten krijgen een proces verbaal. De drie die nog vastzitten, worden maandag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Dan het weer vanavond en vannacht bewolkt en minimaal rond het vriespunt. Ook morgen bewolkt met aan het eind van de dag in het zuidwesten wat lichte regen. Middagtemperatuur tussen 2 en 6 graden, maar door een stevige oostenwind voelt het een stuk kouder aan. Dit was het NOS-journaal. De Peugeot 206 Plus is zo ongelooflijk voordelig. Als u de prijs hoort, bent u verkocht. Want hij is nu al verkrijgbaar vanaf 80 euro. He? 8.000... euro. Wat krijgen we nou? 8.400... euro. Jongens, het is iets voor piept, 8.480 euro. Ha. Ga snel naar uw dealer of kijk voor de voorwaarden op Peugeot.nl.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 Vanavond gaan we het in onze uitzending hierover hebben. Wat vooral belangrijk is, is dat de drie partijen gezamenlijk een meerderheid halen in de Eerste Kamer. Dus de Eerste Kamer, ja, wordt er gezegd van wij willen daar een stempelautomaat van maken. Nee, wij gaan keurig als PVV onze rol spelen in deze Kamer. Het is heel belangrijk dat de Eerste Kamer een meerderheid krijgt voor het kabinet. Eén ding is zeker dat zonder een meerderheid in deze Kamer dit kabinetsbeleid niet door kan. Dus zeggen wij gewoon maak van 2 maart een dag van protest tegen de plannen van Rutte. De Eerste Kamer dus. En die is enorm hot op dit moment. Omdat er binnenkort een nieuwe Kamer gekozen wordt. En dan duidelijk zal zijn of de oppositie in de Tweede Kamer... al dan niet de meerderheid in de Eerste Kamer behoudt. Te gast is Henk Tevelde. Politiek historicus en hoogleraar vaderlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u kent als geen ander de geheimen van de Eerste Kamer. Um, ik wil het graag met u hebben, deze uitzending over de mores, de gewoontes in dat statige gebouw van de Eerste Kamer. En ook over de toekomst. Weet u nog dat u ooit voor het eerst daar binnenkwam, in dat gebouw van de Eerste Kamer? Dat is eigenlijk nog niet eens zo heel erg lang geleden. Een aantal jaren geleden dat ik daar binnenstapte en... Het is eigenlijk een hele bijzondere ervaring. Want uh, totaal anders dan de Tweede Kamer. Die zaal die kennen we allemaal van uh, televisie. Eh, vrij mo heel modern. Uh, groot, um, uh, strak. En dan kom je in die zaal van de Tweede Kamer. en daar, daar zien de eeuwen op je neer. want dat is een zaal die werkelijk in de 17e eeuw tot stand is gekomen. Daar hebben de staten van Holland ooit vergaderd. En die is wel een beetje aangepast, maar niet heel erg. Dus je zit daar meteen in een, in een hele oudere uh, sfeer. En die is in de 19e eeuw voor de Eerste Kamer ingericht. En dan heb je daar het hele grote portret van Koning Willem II. die toen nog regeerde. meteen daarna trouwens overleed. Maar die, en die hangt daar nog steeds? Die hangt daar nog steeds. En uh, je hebt dus ook portretten van, uh, van mensen uit de Republiek die daar nog, uh, nog hangen. Um, dus echt een oude, uh, een, een klassieke uh, sfeer. En het is ook veel ontspannender dan de, dan de Want, Tweede Kamer. Waar blijkt ja, dat uit? Ja, op de een of andere manier, je zit er ook dichter op. Hè. Het is een kleine publieke tribune. Uh, de eerste keer dat ik daar kwam, toen uh, een Eerste Kamerlid dat daar zat in de zaal. Een historicus, ik ben zelf historicus en we kenden elkaar nog uit het verleden. En die zag mij daar uh, zitten en die zwaardigheid. Meteen en hè, dus dat het is toch iets meer huiskamerachtig Want dat dan de tweede mag, kamer. In eerste Ja, kamer. of dat mag, ik weet eigenlijk niet of het mag, maar het is op een manier <laughs> de, de sfeer is ernaar. Het is aan de ene kant wat, wat, wat ingetogener en aan de andere kant wat ontspannener. Maar hoe kan het dat u daar pas een paar jaar geleden voor het eerst geweest bent als politiek historicus? Um, nou, om te beginnen, ik zit nog maar vijf jaar in Leiden. Daarvoor zat ik in Groningen. Dan is die afstand gewoon domweg wat uh, groter. En dan ga je toch eerder naar de Tweede Kamer... Om, om daar te kijken hoe het gaat als je in het parlement geïnteresseerd bent. Dan de Eerste Kamer. He. Ik was daar een paar jaar geleden met studenten in de Eerste Kamer. Er was een Amerikaanse uh, gaststudent uh, bij. En die zag dat allemaal zo aan. En van tevoren dacht hij, nou, de Eerste Kamer, ik ben benieuwd. Maar die, die was hooglijk verbaasd over het, het voor, voor, voor zijn gevoel onpolitieke hoe, hoe het daartoe ging... He. Dat het ging allemaal heel rustig aan en helemaal geen heftige debatten. En hij, eigenlijk kon hij het niet heel erg goed plaatsen. Dus het is ook een, een ja, in zekere zin oogt het in eerste instantie... als een wat onpolitiek uh, orgaan. En vindt u dat ook? Is het een beetje saai en stoffig wat er vaak gezegd wordt? Nou, saai en stoffig, ja, het is net hoe je het bekijkt. Hè. Je zou kunnen zeggen dat die um, uh, Eerste Kamer ook een soort van uh, gelegenheid nog is... om nog eens weer goed te overdenken wat er in de Tweede Kamer gepasseerd is. Tweede Kamer waar de, de media iedere dag bovenop zitten. Hè. We hebben iedere avond op het, op het nieuws wel een fragment uit de Tweede Kamer. Eerste Kamer, daar staan die camera's niet. Hè. Die zullen daar af en toe eens komen. Maar in de regel is dat, is dat allemaal toch wat... Uh, wat uh, wat onzichtbaarder. En dat bevordert dat er wat rustiger gediscussieerd kan worden. En ik denk dat je het eigenlijk beide nodig hebt. Je hebt die, die, het volle licht van de publiciteit nodig op de politiek. Maar toch ook wel die, de rust om, om serieus te overleggen. En die twee kamers samen, die bieden dat een beetje. U bent er dus een paar jaar geleden voor het eerst geweest. Uh, waren er ook dingen die u, uh, behalve dan dat mooie portret wat daar hing, wat u heel erg opvallend vond... Nou, die eerste keer dat ik daar was... ik geloof dat het de eerste keer was, kan ook een, een keer daarna geweest zijn... maar werd daar een, een, een nieuw lid geïntroduceerd van de Eerste Kamer. En dat deed de voorzitter door een uh, eindloze opzomming te geven... van alle prestaties die het, het lid van tevoren geleverd had. En ook op een tamelijk monotone manier werd dat voorgedragen. Dat je ook dacht van ja, dit, dit hoort hier blijkbaar bij de manier waarop dat gaat. Zonder dat je als buitenstaand het gevoel had van... hier wordt nou iemand uh, geweldig neergezet. He, dus dat was het... het, het... Het was ook wat naar binnen gekeerd, zal ik maar zeggen. Ja, want is dat zo? Zijn de mensen die daar zitten naar binnen gekeerd? Nou, staan die de... voldoende in het leven? Ze staan wel voldoende in het leven. Misschien zelfs nog wel meer dan de Tweede Kamerleden... want ze hebben allemaal een betrekking ernaast. Hè. Uh -huh. Dus het zijn mensen uit allerlei uh, hoeken van de samenleving. Natuurlijk wel wat, vaak wat betere banen. Hè. Dus het, uh, dat, dat wel, maar dat heb je in de Tweede Kamer ook. Hè. Veel mensen die gestudeerd hebben en zo en zelfs gepromoveerd zijn. Um, maar ze hebben dus wel andere banen. Dus ze hebben wel ook een link met een, met een ander deel van de samenleving... En, ze, en het zijn ook wel echt politici. En zeker ook als je nu ziet wie er allemaal lijsttrekkers zijn voor, de eerste, voor die uh, Eerste Kamerverkiezingen nu. Dat zijn mensen die ook hun sporen verdiend hebben in de politiek. Ja, Toch blijf ik het vreemd vinden dat u uh, toch pas een paar jaar geleden voor het eerst naar die Kamer bent gegaan. Want u heeft zich daarin verdiept. U zegt ja, ik, wou, ik zat in Groningen. Maar ook toen verdiepte zich, u zich al in deze materie. Vond u het toch niet boeiend genoeg? Nou, de, um, ik, de, mijn interesse gaat uit naar het parlement. He, dat is ook parlementaire geschiedenis en dan ook wel vooral dit soort zaken. He, van die, die, die regels die daar gelden, informele regels ook en eh, formele deels. En dan is toch de, de, de Tweede Kamer is het, eh, het belangrijkste politieke orgaan... waarin in eerste instantie de beslissingen worden genomen. Dus, dat, de, dus je zou ook zeggen dat een, een zelfstandige interesse in de Eerste Kamer... ligt wat minder voor de hand dan een zelfstandige interesse voor de Tweede Kamer. Tegelijkertijd, als je in het parlement als verschijnsel geïnteresseerd bent... dan, dan hoort die Eerste Kamer er ook echt wel bij... Ja, daar bent u nu inmiddels ook achter. Daar ben ik nu eigenlijk achter, <laughs> ja, ja, ja. Want uh, ja, u zei, er wordt op bedaarde manier gesproken. Zijn er nog veel meer van dat soort gewoontes? Of moores um, misschien nou ja, beter wat je. Het, het, het, het is inderdaad interessant om te vergelijken met de Tweede Kamer. En wat mij opviel nu de laatste keer dat ik daar was... dat ook de, de zaalindeling vanuit het oogpunt van de Tweede Kamer gezien, niet zo logisch is. De, de fractie zit er een klein beetje verdeeld... op een wat on, onlogische manier, voor mijn gevoel. Wat ook weer suggereert dat die uh, fractiesamenhang... Die daar toch ietsjes minder sterk is dan in de uh, Tweede Kamer. Het is toch iets meer een, um, zeggen, een instituut waar de gemeenschappelijkheid uh, uh, overheerst... in vergelijking met de Tweede Kamer... waar de verdeeldheid ietsjes sterker benadrukt wordt. Hè. Beide is natuurlijk, zijn natuurlijk aanwezig hè, in, beide, in beide Kamers... Maar je zou kunnen zeggen dat die sfeer van de Eerste Kamer misschien nog wel iets nadrukkelijker bepaalt. Dat je nou ja, dat je, uh, je op een bepaalde manier uit, een bepaalde manier van, van een bepaalde toon gebruikt. Ook omdat je je als buitenstaander daar niet gesterkt weet door de... Um, door de camera's die als het ware jou meteen met je achterban in verband, stellen, mm -hmm. ver, verband brengen. Hè. Dus dat in die Eerste Kamer is toch, zijn het vooral die, de medekamerleden waar je het in eerste instantie mee te doen hebt. En dat geeft toch een ander soort van, van wereld. En waar blijkt dat dan uit voor u? Um, en, uh, nou ja, dat, je, uh, je hebt toch het idee dat dat... Uh, dat er iets meer wordt gezocht naar... Um, uh, ja, misschien niet per se het overtuigen van elkaar... want je weet toch van ja, in de politiek daar... ieder heeft zijn standpunt en je, en, en je trekt je ook wat aan... van wat er, wat er in de Tweede Kamer gebeurt. Maar toch wel dat je... Uh, in je, de manier waarop je je standpunt naar voren brengt, moet je nog wat nadrukkelijker erop letten dat je een gesprek aan het voeren bent. He, dus je moet je uh, meer dan in de Tweede Kamer, waar je bij wijze van spreken IJzer en Heine gewoon je verhaal kunt doen um, en uh, do, dwars door iedereen heen uh, zitten praten. In die Eerste Kamer daar ben je toch wat meer met een discussie met argumenten bezig intellectueler eigenlijk? In zekere zin wel, denk ik, ja. ja. Dat, dat, dat, dat, dat wordt denk ik iets meer gewaardeerd, ook iets meer verwacht. En minder van op mensen. effect dus. Ja, want dat effect, dat, dat, dat heb je alleen maar bij bepaalde momenten. Hè. De, de nacht van Wiegel of zo, dat, dat weten we. Dat Wiegel daar als enige toen uh, de doorslag gaf... dat hij uh, niet met het referendum uh, wilde meegaan in 1999. Zullen we eens even luisteren naar die uh, befaamde situatie... Uh, in de tijd, in 1999, ja. Hans Wiegel. Nee, de voorzitter, ik doe daarom een dringend beroep... op de leden van de Eerste Kamer... om hun steun aan het kabinetsvoorstel niet te onthouden. Wiegel. Kwart voor twee, de nacht van Wiegel, is een feit. De volgende ochtend biedt premier Kok op Huis ten Bos... het ontslag van het kabinet aan. Ja, Daarmee is de Eerste Kamer natuurlijk beroemd geworden. Hè? Uh, voor mensen die dat misschien niet meer helemaal weten. Het ging toen over de invoering van het referendum. Uh, we hadden toen paars... Uh, in, uh, in Den Haag zitten. Um, en dat, daarvoor was een uh, grondswetswijziging nodig. Tweederde dus in de Eerste Kamer. Zeg ik het goed? Ja, ja tweede, in de eerste en in de tweede, en kamer, in de tweede hè, bij, kamer. En ja, daar, dan zie je dus, dan is het natuurlijk een heel politiek moment. Hè, alle camera's erop. En dan zie je ook natuurlijk dat is iemand als Wiegel, dat is iemand, dat is iemand voor de camera. Hè. Dus die, die had toen nog even zo'n moment dat hij dat weer kon acteren op het politieke toneel. En hij vond het ook prachtig dat hij degene was die, die de doorslag kon geven. Um, dus dan zie je dat het wel echt een politieke zaak ook uh, is, hoor. Um, maar goed, toen hadden ze natuurlijk ook macht. Ja, en um, in zekere zin het bijzondere is dan wel... dat, dat Wiegel zich dan even niet wat aantrok... van uh, nou ja, de compromissen die in het kabinet gesloten waren. En, ja, want uh, hij was de enige binnen de VVD die toen tegenstemde. En daardoor is het niet doorgegaan. Ja, dat heeft hij ook een beetje op aangestuurd, heb ik begrepen. Dat hij, dat hij zei van, nou ja, laat mij maar tegenstemmen en zo. Dus dat hadden, Ook anderen hadden wel wat aarzeling, geloof ik. Maar, maar om, om zelf uh, in de publiciteit te komen? Om nou, een beetje... misschien. Ik bedoel, dat, dat, ja, het is niet helemaal uitgesloten... dat Wiegel dat wel aardig... Ja, u, u glimlacht van oor tot oor. Ja, ja, ja. Want hij, dat denkt u, dat het op effect was? Nou, nou. Dat, dat, dat was natuurlijk niet het enige. Maar dat, dat komt er dan toch even bij op zo'n moment. Dat, hè, dat, daarvoor is die, is die toch uh, politicus genoeg. Um, uh, maar het interessante is wel dat dat... Kijk, dat gebeurde natuurlijk op het moment dat er in het kabinet een bepaald compromis was gesloten. D66 was deel van het kabinet. De andere partners, VVD, PvdA, die, ja, die geloofden eigenlijk niet zo vreselijk in dat referendum. Maar D66, daar was het heel erg belangrijk voor. Mm -hmm. En eh, het, het, in de Tweede Kamer voelde dus de regeringsfractie zich gebonden. Maar in de Eerste Kamer, nou ja, daar had je dus wat meer vrijheid. Ja, ja want in het fragment werd gezegd dat de kok zijn, zijn ontslag heeft aangeboden. Maar uiteindelijk is dat niet gebeurd, hè? De... De, de, het is gelijmd, het is Precies, doorgegaan, het is maar goed. Doorgegaan. Ja, ja. Maar ik kan me voorstellen dat voor u, met uw interessegebied... dat smullen is, zo'n Nacht van Wiegel. Ja, ja, nou ja, dat, dat, ik, ben, ik kijk er ook wel weer een beetje als burger dan naar. Hè? Je, wat dat betreft, als je zo op de actualiteit zit... ik ben historicus, ben in het verleden geïnteresseerd. De, en dan de actuele politiek, daar kijk je kijk eigenlijk op twee manieren naar. Ik, ik kijk er als burger naar en daar vind ik er iets van. En, ik, en als historicus, en dan, dan ben ik vooral geïnteresseerd in... wat gebeurt hier nou eigenlijk in dat instituut? En dan zie je toch dat die Eerste Kamer... Eh, die is in de loop van de jaren wel iets politieker eh, geworden... Um, uh, want um, ooit werd die Eerste Kamer ook anders gekozen. Hè? Dat is zelfs nog tot 1983. Daar je om de drie jaar werd de helft van de Eerste Kamer werd, werd, uh, gekozen... zodat de zittingstermijn van één lid was zes jaar... en om, om de drie jaar werd, dat, um, werd de helft dus vervangen. Dus dat was veel minder politiek dan nu... waar het één keer in de vier jaar gebeurt... en het dus toch veel meer op het ritme van de Tweede Kamer ook gebeurt. Tot half negen, twee dingen... Van Omroep Max. Met Margreet Reintjes. In deze uitzending praat ik met hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis Henk Tevelde... over de Eerste Kamer. Um, ja, die macht he, van die Eerste Kamer. Uh, daar is eigenlijk... Um, nou ja, we hebben natuurlijk het fragment gehoord van Wiegel. Die heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat het niet doorging. Um, zijn er meer van dat soort momenten? Dat de Eerste Kamer uiteindelijk... Gezorgd heeft dat iets niet doorging. Nou ja, een paar jaar later, hè, dan heb je um, de, uh, het avondje of de nacht, de nacht van Fantijn, dus PvdA, uh, die, die, uh, de PvdA-fractie in de Eerste Kamer, die de gekozen burgemeester tegenhoudt. Wat eigenlijk heel bijzonder was, omdat ook de PvdA daar in principe voor was, maar net weer een andere variant wilde dan wat D66 voor stond, die, dat, die, uh, die er eigenlijk achter uh, dat plan zat. Mm -hmm. dus, dus toen was het, dat was toch echt ook iets belangrijks. Nou ja, en nu natuurlijk, hè. Ja, nu, want uh, het is hot, ik zei het al aan het begin van deze uitzending, want er is een unieke situatie, tenminste, volgens mij is die uniek toch, dat er nu een meerderheid van, um, of dat we hebben een oppositie, en die heeft een meerderheid in de Eerste Kamer. Hm. Dus die kan in theorie allerlei wetsvoorstellen die vanuit die Tweede Kamer komen, tegenhouden in de Eerste Kamer. Ja, het is niet helemaal uniek. Het is in het verre verleden wel eens eerder gebeurd. Wanneer maar, was dat dan? Maar, um, het is in ieder geval gebeurd aan het begin van de 20 e eeuw... toen uh, het kabinet Kuiper, dat waren, waren confessionelen... die zaten tegenover een vooral door liberalen gedomineerde Eerste Kamer. En um, die, uh, die Eerste Kamer hield toen ook een wet tegen... waaraan de confessionelen hechten. Want dat ging over de vrije universiteit, hè, de, de, de gereformeerde universiteit. Bepaalde regelingen daaromheen. En toen heeft uh, het kabinet de Eerste Kamer ontbonden... Die heeft dus zeg maar, nieuwe verkiezingen uitgeschreven voor de Eerste Kamer... om ervoor te zorgen dat er een, een meerderheid in de Eerste Kamer ook kwam... die het met het kabinet meeging. Oké, okay, maar dat kan nu niet meer, Lemkaan. Nee, nee. Want nee, dat dus is daarna nu, veranderd. Uh, uh, uh, ja... Uh, nou ja, dit, we hebben nu dus verkiezingen. Dus in zekere zin zitten we uh, niet doordat het kabinet dat nu heeft bepaald... maar door de loop van de dingen zitten we nu in, in voor zo'n uh, keuze. En dat is wel uh, de afgelopen vijftig jaar of zo niet op die manier meer voorgekomen En uh, is dus wel bijzonder. En dat heeft dus deels te maken met... Um, de toevallige verschillen tussen de Eerste en de Tweede Kamer... ook omdat de PVV nog niet in de Eerste Kamer zat... maar ook met de wankele meerderheid van dit kabinet in de Tweede Kamer. Dan ja. is de kans natuurlijk veel groter... dat je in de Eerste Kamer ook in de problemen komt. Ja, even voor mensen die denken... hoe ziet dat nou ook weer allemaal die Eerste en die Tweede Kamer? We hebben gewoon een Tweede Kamer. Uh, nu krijg je Provinciale Statenverkiezingen. Mm -hmm. Wij kiezen de provinciebesturen met z'n allen... en die gaan uiteindelijk die Eerste Kamer kiezen. Ja, de Provinciale Staat. Maar op dit moment zegt iedereen, het is nu zo belangrijk... omdat er dus in die Eerste Kamer de mogelijkheid is... dat de oppositiepartijen een meerderheid krijgen. Ja. Daarom is het zo uniek, hè? Ja. Nou is het zo dat die Eerste Kamer kunnen niet zeggen... nou, laten we nog eens eventjes deze wet... die gaan we eens even nog hier een beetje heen en weer bekijken. We vinden, jullie, jullie moeten daar wat veranderen. Nee, ze kunnen alleen maar zeggen in de Eerste Kamer... de wet vinden we goed of de wet vinden we niet goed... Ja. Is dat nou een zwakte of een kracht van die Eerste Kamer? Dat ze eigenlijk alleen maar op die manier kunnen meedoen? Nou ja, de, kijk, de kunst is met zo'n kamerstelsel dat je niet twee kamers moet hebben die precies hetzelfde doen... Dus als de Eerste Kamer nou ook weer helemaal alles zou gaan overdoen van de Tweede Kamer, dan krijg je een soort verdubbeling. Nou, die Tweede Kamer is rechtstreeks door de bevolking gekozen, dus dat de gedachte daarachter is dat de democratische legitimiteit van die Tweede Kamer toch groter is. Ja. Dus de Eerste Kamer is als het ware een soort controlemechanisme. En dan uh, uh, uh, is er dus wel die mogelijkheid om te zeggen van nou, die wet deugt aan alle kanten niet, dus doe het nogmaals over. En er is wel impliciet wel een soort mogelijkheid om van amendement... het is het in feite niet, maar dat je tegen de regering. Zegt van deze wet in deze vorm accepteren we niet, maar daarmee eigenlijk te kennen geeft van als jullie nou een beetje aan veranderen en je stuurt hem nog een keer op, dan uh, willen we er nog eens over, ja. over nadenken. En zoals dat uh, ook zoals onlangs was bij uh, die verhoging van die BTW op de ja, kaartjes. Dat, was, dat was dan niet een niet zozeer een wet, maar goed, oké. Okay, maar dat dat dat was wel die, inderdaad, die die, die dat die fenomeen ja, ja, ja, ja. En dat inderdaad, dat daar daar was dus heel nadrukkelijk zo dat, dat de eerste Kamer het ook heeft aan laten komen op een confrontatie heeft, heeft duidelijk laten laten doorschemeren van als dus als er niet wat verandert, dan gaan, we niet alleen, dan gaan we eigenlijk de hele begroting afstemmen. Nou, dan had het kabinet een groot ja, probleem ja, gehad. Ja, dat ging over het belastingplan, ja, he? want dit ja. was onderdeel van het belastingplan. Ja, ja. Dus, dus daar zat, een, zat echt een groot probleem voor, uh, voor de regering. En toen heeft, heeft de regering ook ingebonden. En ja, we hebben dat veranderd. Dus, ja, dus daar zit nu een... Uh, en dat kan dus zich vaker gaan voordoen... als er een oppositiemeerderheid in de Eerste Kamer komt. Maar ook als die er niet komt... dan nog is wel spannend wat er gebeurt in de Eerste Kamer. Want dan heb je dus dat opeens dat die PVV daar in de Eerste Kamer zit. Nou, hoe gaan die zich daar gedragen? Dat ja. moeten we ook maar even afwachten. Um, ja, want en... die gaan natuurlijk nu voor het eerst meedoen. Hè? Die worden ja. via die provincie dus gekozen. Ja. We weten alleen nog maar... Eén persoon die mee gaat doen? Ja, Magiel de Graaf? En het is ook wel interessant omdat nou bij de PVV bij uitstek een partij is die, op, die de band met de kiezer uh, voorop stelt. En als je Wilders in de Tweede Kamer die praat eigenlijk niet zozeer met zijn medekamerleden die praat vooral met zijn achterban. Dat is wat hij in de Kamer doet. En dat in de Eerste Kamer werkt dat natuurlijk niet echt, want daar, daar is die achterban niet zo zichtbaar. Dus ik ben wel benieuwd hoe, die, hoe de PVV zich gaat gedragen. En interessant is ook wel hoe, die, hoe de uh, oppositie zich gedraagt. Uh, uh, toevallig uh, was er vandaag een klein congresje in de Eerste Kamer... over, over de Eerste Kamer... waaraan ook een aantal uh, Eerste Kamerleden meededen. hebben een boekje gemaakt over de Eerste Kamer. Dat is een initiatief van de SP. Maar interessant is dat daar ook een, um, een senator... een Eerste Kamerlid van de ChristenUnie aan meedoet aan dat boekje. Dus daar zie je dat daar een soort... zonder dat dat nou een... een politiek pamflet is dat boekje. Het gaat eigenlijk om een soort bezinning op wat de Eerste Kamer is. Maar daar zie je dat daar toch uh, partijen met elkaar in discussie gaan waar, waar je dat niet in eerste instantie van zou vervallen. Want waarom vindt u dat zo opmerkelijk dat de ChristenUnie meedoet aan zo'n boekje? Nou, ik geef het even aan want er zit er ook nog iemand van D66 in en iemand van GroenLinks. Maar daar zit als het ware een soort uh, bandbreedte die je normaal niet meteen zou verwachten bij, uh, bij zo'n soort van uh, uh, overleg. Hè. Dus dat, uh, dat, dan zou je denken van oké, okay, het, het is een linksinitiatief, dus daar dat doet de SPA mee en misschien GroenLinks en misschien de PvdA... maar in dit geval dus ook is dat nog breder dan dat. Ja, ze vinden elkaar dus echt in dat de oppositie Ze vinden elkaar voeren. in zekere zin ook in een overdenking van die rol van de Eerste Kamer... Waar, waar ook partijen die vinden dat die Eerste Kamer... uiteindelijk moet worden afgeschaft. Want dat zijn er ook een stuk of wat die dat vinden. Die denken, ja, op de korte termijn zitten zit we er toch maar mee. Ja, die PVV en de SP bijvoorbeeld. Hè, die zijn bijvoorbeeld, tegen. maar ook GroenLinks en D66 vinden dat. Uh, maar uh, eigenlijk weet iedereen, dat gaat nog een eindeloos duren... als dat er al ooit van uh, komt. Ja, want hoe reëel is dat? Hè? Want die geluiden worden natuurlijk steeds uh, luider. Uh, zou er een alternatief voorzien zijn? Wat zou in u? U heeft zich daarin verdiept. Heeft u iets waarvan denkt, nou, dat zou eigenlijk beter zijn? Uh, nou, ik weet eigenlijk niet of die geluiden nou zoveel luider worden. Uh, eigenlijk denk ik dat op dit moment er niemand echt in gelooft. Ik denk dat iedereen denkt van nou, dit gaat voorlopig niet gebeuren. En dat in feite ook, ook er partijen zijn die zeggen dat ze er vanaf willen. Maar vraag ik me af of dat nou werkelijk wel zo uh, is. Bijvoorbeeld GroenLinks, daar twijfel ik daar wel. Maar waarom uh, zeggen ze dat dan? Um, voor de BUNE? Nou, voor de BUNE, dat heeft iets te maken met hoe je democratie opvat. Democratie heeft iets te maken met de bevolking moet het voor het zeggen hebben. En die Eerste Kamer, dat wordt via zo'n ingewikkelde weg gekozen. Dus dan zou je zeggen, weg ermee. Ja. Maar democratie is niet alleen maar de meerderheid beslist. Democratie is ook zorgvuldige besluitvorming. Democratie is ook zorg dat de minderheden niet verdrukt worden. Dat de rechtsstaat goed in de gaten wordt gehouden. Nou, het zou best eens kunnen zijn dat voor dat soort dingen zo'n Eerste Kamer helemaal niet zo slecht is. Dus, dus daar, ik denk eigenlijk dat daar nu ook een soort interessant spannings zit. He. Het is heel makkelijk om te zeggen we zijn tegen, ja. maar ondertussen heeft het dus wel degelijk ook een rol. heeft ook duidelijk wel een functie zou ik zeggen. En dat zit ook wel een beetje in dat boekje, de Eerste Kamer, waar ik het net over had. Dat, dat, nou ja, dat ze dan aan het nadenken zijn van wat is nou die rol van die Eerste Kamer. Dat heeft dus toch wel een beetje het overdenken weer van die wetgeving. Maar misschien ook worden suggesties gedaan van nou laten we toch een soort van terugzendrecht aan die Eerste Kamer to, toekennen. He. Niet eindloos, maar dat je tegen de regering zegt van, van uh, luister eens uh, deze wet dat, dat deugt toch niet. Die, uh, kijkt er nog maar eens naar. Um, toch nog wat nadrukkelijker dan nu het geval ja. is. Uh, dus daar wordt wel over nagedacht. Dus het gaat eigenlijk verschillende kanten op. Hè. Er zijn idee ideeën om de Eerste Kamer af te schaffen, en dat zou kunnen. Je, er zijn ook landen met maar een één kamerstelsel, je kunt zonder, zonder Eerste Kamer. Hè. Dat benoemen het Eerste Kamer, maar eigenlijk is het de tweede van de twee kamers, zou mm -hmm. je zeggen. Dus we kunnen het met één kamer doen, dat kan. Maar um, je kunt ook de andere kant op redeneren en denken van misschien heeft die Eerste Kamer wel een andere functie nodig. Nou is het zo dat er natuurlijk ook veel gezegd wordt over dat het een soort luizenbaantje is. Hè? Uh, het RTL Nieuws komt met een onderzoek waarin gezegd wordt dat de Eerste Kamerleden vaak afwezig zijn. Koploper, wie denkt u dat dat is? Die er heel vaak niet is? Nou dat, dat vind ik heel erg lastig om dat in te schatten. Ik zou het niet weten. Zou ik het zeggen? Ja, graag. Ja, ja. <laughs> dat is Britta Beuler van GroenLinks. Oh. Van uh, de 35 plenaire vergaderingen was zij er 13 afwezig. Ja. Is dat, is dat schandalig? Uh, nee, dat is niet... Want als je de plenaire vergaderingen neemt... Ja, in de Tweede Kamer die, die, die is ook vaak leeg. Dat betekent niet dat er niet wat gebeurt. Dan zijn mensen elders in het gebouw met van allerlei dingen bezig. En ik denk eigenlijk dat als degene die het meeste afwezig is... Uh, dat hij dertien keer afwezig is... Dan, dan betekent dat dus dat alle anderen nog veel minder afwezig zijn. Dus ik vind dat eigenlijk dat er een behoorlijke opkomst dan okay, is. Oké, u bent eigenlijk tevreden. U vindt ik, het alles eens meevallen. Ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo slecht, nee. nee want het, je zou kunnen zeggen, iedereen heeft natuurlijk wel eens een reden... Om het echt niet te kunnen zijn. Je kunt ziek zijn, er kan iemand zijn overleden in je naaste omgeving. Dus er zijn altijd allerlei. Ja, okay, Maar dit is één op de drie keer is ze er, er niet. Hè? Ja, dat is, dat is veel. Dat is, dat goed, dan, je, dan zou ik ook van zeggen, als ik als ik uh, de partij was, dan zou ik haar daar wel een beetje op aanspreken, toch? Ja. Um, nou is het zo: hè? het is, een, een, het is een, een kamer waarin op een intellectuele, intelligente manier gesproken wordt over wetten, getoetst wordt aan de grondwet. Uh, weinig ruimte voor theater. Zegt u, ja, dat is eigenlijk jammer. Dat zou wel wat meer mogen. Of zegt u, nee, nee dat hoort nou eenmaal bij die Kamer. Ja, maar ten eerste even dat toetsen aan de grondwet. Dat doen we eigenlijk niet. Hè? Dat, dat, ja, je kunt, kunt zeggen, die wetten worden goed tegen het licht gehouden. Dat komt dan op zelden. Dat, dat is inderdaad wel interessant. In, in, maar in de Nederlandse politieke traditie... is over het algemeen een grote weerstand tegen theater. Dat, dat, dat vindt men eigenlijk... Dat, dat, alleen het woord al, theater, suggereert van dat je loze gebaren... veel herrie, geen, veel geschreeuw, weinig wolken. Een beetje die gedachte. Je kunt ook op een andere manier tegen politiek aankijken. Je kunt zeggen van politiek gaat om het helder verantwoorden, verwoorden... van de tegenstellingen die er leven. En daar hoort ook bij dat je, dat je dat op een nadrukkelijke manier doet. Op een manier die aanspreekt. En dat zou je theater kunnen noemen. Emotie. Emotie hoort er ook bij. Nou, Dat, dat, dat zou misschien wel iets meer mogen in de Eerste Kamer. Aan de andere kant kun je ook zeggen dat... Um, ja, de Eerste Kamer is ook een vorm van theater, hè? Het is alleen een ander soort van theater. Het is, daar, zit een, daar wordt wat meer gespeeld met, het, met traditie. Daar wordt een beetje gespeeld met, uh, uh, met nou ja, hoe je daar elkaar... Uh, in zo'n uh, intellectueel debat wat kunt, uh, kunt bespelen... Dus, Helemaal zonder theater kan politiek niet. Ook zelfs in die vormen die dat helemaal ontkennen... zit het ook wel een beetje. En iets meer dan nu zou het, het zou misschien wel iets politieker mogen. Aan de andere kant denk ik dat het... Juist als een soort tegenwicht tegen de Tweede Kamer, waar dat juist de laatste jaren heel sterk benadrukt is. En ik weet ook niet of ik daar per se tegen ben, want de Tweede Kamer leeft heel erg. Maar als, als tegenwicht daar tegen kan ik me voorstellen dat uh, een wat rustiger Eerste Kamer helemaal niet zo slecht is. En is het zo dat er een soort competitie is van wie is het allerintelligentst in de Eerste Kamer? Um, nou, dat zou ik zo niet durven zeggen, maar je kunt er wel... Um, uh, wel enigszins van uitgaan dat dat daar iets meer een rol speelt dan in de Tweede Kamer. Dat het in de Tweede Kamer meer is van wie uh, scoort het meest in de media. Hè. Dat, zijn toch de, dat is de manier waarop je daar... Uh hoog op de, op de kieslijst komt. Uh, je moet ook wel goed zijn in wetgeving. Dat is wel een soort taakverdeling. De Eerste Kamer wordt toch wel het wordt meer gewaardeerd... dat je um, ja, intelligent redeneert. Ja. Dus ik weet niet of het helemaal, helemaal is van... wie is hier nou de allerslimste? Maar het wordt, maar het wordt wel gewaardeerd. gewaardeerd. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja. Tot slot, uh, wat, verwacht u? wat verwacht u dat er gaat gebeuren? Krijgt die oppositie een meerderheid daar in de Eerste Kamer? Wat denkt u? Nou, Ik, ik verwacht het eigenlijk geloof ik uh, niet... Um, aan de andere kant, ook al zou het een hele kleine meerderheid worden... voor, de, voor het kabinet, dan nog verwacht ik dat die Eerste Kamer wel... Um, dat daar wel nog spannende dingen kunnen gebeuren. Ook omdat het, ja, dit kabinet heeft natuurlijk een beetje eigenaardig soort van meerderheid. Um, dus dat, uh, ook in dat opzicht zou die Eerste Kamer wel een rol kunnen spelen. Dus ik denk eigenlijk hoe dan ook dat het niet zo is... van we hebben nou de verkiezingen en daarna is het wel weer klaar. Ik denk dat er wel iets gaat, staat te gebeuren in de Eerste Kamer. Kortom, goede tijden voor u. Spannend. Ja, tijden. interessant is het, ja. ja zeker. Ja. Dank Henk Tevelde, politiekhistoricus en hoogleraar vaderlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Dank voor uw komst. En zoals gezegd, spannende tijden. 2 maart, nou dan weten we meer, want dan zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Dank voor uw komst. Ja, en tot zover deze uitzending van Twee Dingen van Max. Maandagavond, ja weekend staat er aan te komen. Ja, maandagavond. Vanaf 8 uh, uur zijn we er weer. En als u gesprekken van vanavond of andere gesprekken uh, wilt terugluisteren... ga dan naar onze site 2dingen.nl. Nou, Willemijn Veenhoven zit er al helemaal klaar voor. Voor haar Zeker programma, BNN2D. Waar ga jij met ons uh, verblijden? Um, nou, we beginnen, en dat noem ik even als het belangrijkste nu... Uh, met een revolutie-update, om het maar even zo te noemen... van Bagrijn, Jemen, Libië, alle landen waar het uh, behoorlijk aan de gang is... En uh, politicoloog Peeman uh, Javari uh, heeft daar zo zijn gedachten over. Dat uh, en nog veel meer na het nieuws van half negen met Onno wit. Radio 1, het nos Journaal. Twee Iraanse oorlogsschepen hebben toestemming gekregen om door het Suezkanaal te varen. De schepen hebben geen nucleair of chemisch materiaal aan boord en dus is er geen reden om de doortocht te weigeren. De schepen zouden naar een Syrische haven willen varen. Israël spreekt van een provocatie. Het begrotingstekort over 2010 is minder groot dan was verwacht. Het was geraamd op 5,8 procent, maar het is uitgekomen op 5,2 procent. Blijkt uit voorlopige cijfers van het ministerie van Financiën. De meevaller komt vooral voor rekening van meevallende belastinginkomsten. Het begrotingstekort is nog altijd wel groter dan de 3 procent... die is toegestaan volgens de Europese regels. En van de 32 mensen die deze week bij een grote drugsactie in Brabant werden aangehouden... zijn 29 weer op vrije voeten. Alleen drie mannen die in een growshop in Breda werden opgepakt zitten nog vast. In die zaak werden 5 kilo cocaïne, zo'n 350 kilo hash, een paar miljoen euro... en ongeveer 10 vuurwapens gevonden. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is vrijdag 18 februari, iets na half negen. Goedenavond. Ja, het is nog steeds goed mis in het Midden-Oosten. In uh, onder andere Libië, Jemen en Bahrein wordt gedemonstreerd. En daarbij vallen ook doden, ook vandaag weer. Zometeen hoor je onder andere van een paar Nederlanders daar... Uh, die daar wonen en werken, hoe zij dit allemaal beleven. Na negenen ook Monique Samuel. Vorige week was ze hier vaak te gast om als politicoloog over haar vaderland Egypte te vragen. Te praten. Nadat Mubarak is vertrokken um, is Monique naar Cairo gegaan. En ze is net terug. En ze is helemaal kapot van moeheid, maar ook van vreugde en over alles wat daar veranderd is. En daar komt ze over vertellen. Verder veel sport, voetbal en um, uh, schaatsen, dat hoor je zo meteen. Maar eerst Joris en die wil af van zijn verslaving. Ik neem nog maar weer een trekje van mijn sigaret, want ik blijf het gewoon lekker vinden. Maar bij elke bijna die ik opsteek, dan denk ik: het wordt toch wel eens tijd om te stoppen. Maar het lukt me gewoon niet. En dan eerst even, ja, Luc, je zit maar aan te kijken. Ja, hallo. Hallo. Hoe kan je ook? Luc, ik denk, goedenavond. Ja. <laughs> Nieuws zometeen over jagende leerplichtambtenaren in Tiel, een olifantenfitty in Emmen, in de dierentuin in ieder geval. Uh, agenten die nu echt, echt, echt, echt, echt, echt, echt waar meer op straat moeten gaan lopen. En een foutje van een schipper in Groningen. Daar had een quoteje moeten staan, Moet het <laughs> verder ook niet toe. Zo meteen, in ranking oh, de nieuws, na 9 uur... Ach ja, daar komt hij nog een keer. Na 9 goed. uur de volledige tot vijf, komt Luuk, goed. dankjewel. Ja. Iedere dag bellen we hier in BNN today met interessante, bekende mensen over hun dag. Vandaag te beginnen met oud-staatssecretaris... en communicatiedeskundige Jack de Vries. Gisteren grote opwinding in de Tweede Kamer... omdat Mark Rutte, de premier niet naar het debat kwam... over het speciaal onderwijs. Maar hij heeft groot gelijk. Het kabinet spreekt met één mond... En anders kan je wel voor ieder onderdeel van de 18 miljard komen opgraven. Dat weet de Tweede Kamer natuurlijk ook wel. Maar ja, het is campagnetijd. En de schrijfster van phoenix Vrouwen, Naima El Bezas. In Hotels van Oranje gelogeerd om te schrijven een nieuw boek. Ik werd beroerd van al die lieden in dure designkleding. Ik ben daarom in het restaurant gaan eten in mijn pyjama. Een vrouw zei: Wat een mooie satijnen broek. Chanel? En de dag van cabaretier Guido Weijers. Eerste Kamerverkiezingscampagne. De PVV boycott de VARA. De VVD wil niet in debat met D66. En het CDA wilde destijds niet in een rechtstreeks kabinet met de PVV. Mooi hè. Partijen schreeuwen allemaal om een betere samenleving. Maar zelf willen ze niet samenleven. <triots> Sportnieuws, er is nogal wat sport. Robert Mede, goedenavond. Ja, want er wordt geschaatst, Zoals je al beloofde, uh, dit keer in Salt Lake City. Het zijn de wereldbekerwedstrijden. De mannen rijden de 1500 meter. Sebastian Timmerman doet daar verslag van. Uh, ja, zijn de eerste al binnen? De eerste zijn net binnen, twee Russen en die rijden allebei een persoonlijk record. Ja, Salt Lake City, hè, die baan op hoogte, de hoogste baan ter wereld, 1425 meter. Dan denkt iedereen gelijk aan records, aan wereldrecords. Het wereldrecord op deze 1500 meter staat wel heel scherp. 1.41.04 op naam van Shorney Davis. En alle andere rijders ter wereld mogen dromen voorlopig alleen maar om in de 1.41 te rijden. Dus ik denk niet dat hier het wereldrecord eraan gaat. Misschien wel later vanavond op de 5 kilometer bij de vrouwen. Op deze 1500 meter, de belangrijkste... De belangrijkste ritten natuurlijk aan het einde. Simon Kuipers gaat aan de leiding in de wereldbekerstand ...in de laatste rit tegen Bukhu. De rit daarvoor de wereldrecordhouder Davis... ...tegen de wereldkampioen Allround van vorige week... ...Ivan Skobrev. En in de rit daar weer voorrijdt... ...de Olympisch kampioen Mark Tuitert. In Zoldeek zit hij dus waar Caolia Perstijn ...definitief haar comeback heeft gevierd... ...met een ijzersterke 6,51 op de 5 kilometer in de B-groep. En zij plaatsen zich daarmee voor de afstanden in Insel. Perstijn is back, dus. En er wordt gevoetbald zometeen om kwart voor negen... FC Utrecht, ja, of Heracles natuurlijk, een van de twee trapt in ieder geval af. Uh, in stadion Nieuw-Galgenwaarts, Ragnar Niemeijer is daar. Uh, Ragnar Utrecht speelde vorige week gelijk tegen Willem II op het nippertje. De coach toen, toen nou zeg, de coach, <lacht> Ton Duchatinier, in één keer goed, uh, was niet tevreden. Uiteraard, heeft dat gevolgen voor de opstelling? Nee, dat valt wel mee. Het is wel zo dat er veel wijzigingen zijn aan de Utrechtse zijde. Maar dat heeft vooral te maken met het feit dat er heel veel spelers terugkomen van uh, ziekte... En van een blessure het meest opvallend is dat de vorm er weer bij is. Hij had buikgriep. Menski daarvoor gold hetzelfde. En Ricky van Wolfswinkel is weer terug. Viel uit tegen Liverpool vorig jaar. Speelde maanden niet. Maakte van de week zijn 2 in Utrecht 2. En een oefenpotje tegen Dovo. Scoorde niet. Maar hij is er weer bij. En hetzelfde geldt ook voor Wuitens. Die ook met een buikspierblessure er niet was. Dus wat dat betreft is het wel weer het sterkste Utrecht wat je je maar voor kunt stellen. De nummer 8 tegen de nummer 13. Heracles Almelo... Breukers is daar als rechtsbek terug van een schorsing. En Heracles de laatste uitoverwinning... was vorig seizoen in februari bij Herenveen 2-1 werden toen. Bijna een jaar geen uitzeggen voor Heracles. Het is wat. Misschien komt daar zo meteen wel verandering in, in deze wedstrijd. Wie zal dat zeggen? Het is niet op voorhand logisch, maar wie weet. Scheidsrechter Michel Winter, aftrap kwart voor negen in Utrecht. Dankjewel, je Rachna. Dat was het wat mij betreft. Dankjewel, Robert. Dit is Radio 1... BNM Today. Ja, doden in Bahrein bij betogingen, doden in Jemen, doden in Libië en een feestmars in Egypte. De Arabische wereld staat op zijn kop sinds de Tunesiërs op 14 januari massaal de straat op gingen. Peyman Jafari is politicoloog, kenner van de Arabische wereld en volgt al die ontwikkeling op de voet. Peman, goedenavond. goedenavond. Ja, laten we even de landen met je doornemen waar nou de meeste onrust is. Um, beginnen met Bahrein. Daar ging het hard aan toe vandaag. We are calling for help for all the countries in the world. We call for help here in Bahrain. We cannot tolerate this. We cannot bear this. The hospital is full of casualties. All the medical staff are running all over the place. There are victims uh, thrown in the roads. Nobody can free them. Nobody can bring them to the hospital. Ja, een, een hele emotionele dokter die zegt: dat het ziekenhuis is vol en de wereld moet helpen. Want ja. het gaat hier helemaal los. Um, het, het gaat er een stuk aan harder aan toe dan, dan toen in Egypte en in Tunesië. Of toen, he, heel kort geleden. Ja, ja hoe, hoe zie je dat? Vandaag was met name een echt een uh, bloedige dag, want uh, uh, de demonstraties zijn echt hardhandig uit elkaar geslagen. En uh, ik denk dat dat heel veel uh, ook te maken heeft met de relatie die uh, Bahrein heeft met Saudi-Arabië. Er zijn zelfs geruchten dat uh, geheime agenten uit Saudi-Arabië meedoen aan die onderdrukking. Uh, 70% van uh, Bahrein bestaat uit Sjiiten. Hmm. En die voelen zich gediscrimineerd door de, uh, uh, het koningshuis, wat sunnitisch is. Hmm. En uh, ja vandaar dat ik denk dat er ook heel veel op het uh, spel staat. Niet alleen voor het koningshuis in Bahrein, maar ook voor de buurlanden. En wat heeft en, dat dan uh, meer te maken met saoedi arabië nou, Saudi-Arabië uh, voelt uh, uh, die golf van protesten steeds dichterbij komen. Dus uh, buurland Bahrein is het uh, druk, Jemen is het uh, druk. En uh, Saudi-Arabië uh, speelt een heel erg belangrijke regionale rol. En is met name ook uh, bang dat de uh, invloed van Iran in de regio groeit. En ja. uh, Iran is ook Sietisch, dus stel je voor dat er veranderingen in Bahrein komen... zou dat ook ten gunste van Iran kunnen zijn. Ja, uh, he, hebben de de uh, ja hoe noem je die mensen Bahreini? geen idee uh, ja Bahreini. Die, ja, ja. ja hoe he, maken die een, een kans tegen hun regering hoe zie jij dat nou, ik zie in ieder geval dat ze echt heel erg uh, moedig zijn om het uh, dag in dag uit uh, vol te houden. Maar je moet bedenken dat uh, Bahrein echt een klein land is, uh, minder dan 1 miljoen inwoners, mm -hmm. en maar heel veel oliegeld heeft en uh, ontzettend veel wapens per jaar inkoopt vanuit de VS. Want uh, de VS heeft ook een militaire basis op Bahrein. Uh, vijfde vloot van, uh, van de VS zit daar. En ook de Amerikanen hebben dus heel veel belang bij dat dat koningshuis in het zadel blijft. Dus ik ik denk dat het heel erg uh, moeilijk gaat worden voor uh, de demonstranten om uh, ja, dit uh, uh, bruut regime omver te werpen. Ja, nou, werd dus ook hard uh, uh, ingegrepen vandaag. Volgens Al Jazeera zijn er enkele doden gevallen. Ja. Um, verder met Libië, natuurlijk het land van uh, legerleider Gaddafi, daar zijn, is ook ja. hard ingegrepen vandaag. Um, we hebben weer even een fragmentje van Al Jazeera. Je hoort een ooggetuige in de tweede stad van Libië, Benghazi. En die man heeft het, heeft het erover dat er een slachting aan de gang is en doet een hele emotionele oproep aan de wereld. Er is een grote massacre. Hier zijn de mensen echt verontwaardigd met de oorlog. Het is niet mogelijk. Waar is de Human Rights International? Waar is de Nations? Or Of Gaddafi Breitman them with zijn? Billions of dollars. Where is Obama? Where is, where is the rest of the world? People are dying on the sea. Ja, mensen gaan dood op de straat. Waar is Obama? Waar is de VN? Er is een slachting aan de gang. Uh, ja. Dat zou dan allemaal. Dat is in die tweede stad, de Benghazi. Ja. Dat klinkt heel heftig, hè? Dit? Ja, dat is heel heftig. En. Uh... Alweer uh, moet je bedenken dat dit uh, een heel erg uh, bruut regime is. Uh, uh, Gaddafi uh, regeert al veertig jaar, het, uh, het land... en uh, staat echt geen enkel protest toe. Het is al bijzonder dat deze protesten uh, plaatsvinden. En op, deze, op dit moment is zijn zoon eigenlijk het hele land aan het uh, rondgaan... bij het leger, om uh, steun te werven om uh, die protesten de kop uh, in, uh, in te slaan. Mm -hmm. En ik denk dat het ook uh, voor Gaddafi eigenlijk als een verrassing komt. Want hij... Um, was een uh, vijand van het Westen van de VS, hij heeft ook uh, aan terroristische aanslagen meegedaan. Uh, mee maar heeft het eigenlijk een paar jaar geleden op een akkoordje gegooid met het Westen. En sindsdien is hij ook een uh, welkome gast in allerlei uh, hoofdsteden. En dus hij had gedacht: van nou, ik zit nu stabiel in het zadel. En dan komen deze uh, ja. protesten. Ja, want in Tripoli, de hoofdstad heeft hij dan nog wel zit hij stevig in het zadel, maar in die tweede ja. stad uh, veel minder. Ik ja. was net op El Jazeera, Allemaal onbevestigde berichten hoor. Maar dat die uh, stad is overgenomen door de anti regering Um, dat zijn, die, die berichten zijn nog niet uh, bevestigd. Nee. Maar het is, het is in ieder geval echt uh, in het oosten van het land heel erg uh, uh, druk met, uh, met de protest. Dus ja. dat zou best wel eens kunnen. Ja. Gaan we even naar Jemen. Daar gaat het er ook heftig aan toe. Wij spraken vandaag ook onze Exit Hollander, die we wel eens bellen. Sam uit Jemen. En die zei het volgende. Vandaag was het vrijdaggebed. En uh, nou, daar gaan mensen de straat op. Want er is de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in de moskee. En dan vanuit de moskee maak je een grote... ...tocht om te demonstreren en te schreeuwen voor de revolutie in het zuiden, de revolutie in het zuiden. En ze gebruiken ook dezelfde leuzen als in Egypte. En ja, Jorien, Neskijel, mevrouw. Dus het volk wil uh, de, de verandering van het bewind van het systeem. Nou, daar gaat de leger gaat dan in. En uh, dat is niet met waterkanonnen, zoals in Sanaa, maar hier echt met, met beschietingen. Dus dat is wel schrikken. Gisteravond... En vandaag ook veel schietingen op straat. En, en militairen die de straat op gaan en de gericht schieten naar mensen die, uh, die op straat demonstreren. Ja. En Peyman, ik begreep jij, jij ja. denkt dat die, die Jemenieten meer kans maken. In ieder geval om uh, echt nou, iets in te in bereiken. In ieder geval daar. zijn ze beter georganiseerd dan heel veel van die andere landen. Er is een wat meer uh, betere civil society, uh, uh, politieke organisaties, dus netwerken die echt uh, mensen mobiliseren en doorgaan. Want het is al een tijdje aan de aan de gang. Mm -hmm. um, maar goed, ook daar uh, is denk ik buitenlandse dimensie heel erg belangrijk, want uh, de regering die er zit uh, probeert met name het gevaar van Al-Qaeda, wat uh, ook actief is, heel erg uh, op te blazen. Want dat garandeert weer steun van de VS, het uh, krijgen van uh, geld en wapens. Uh, Precies, dus dat wapens. steunt dan weer de regering? Als, dat, als uh, ja, ze dat hard ja, kunnen precies. maken. Ja, ja en, en ja, sommige mensen beweren zelfs dat het eigenlijk de al Qaeda een uh, bedenking van die jemenitische uh, regering is. In Jemen uh, in, uh, tenminste. Om maar steun van het op westen de manier, te ja, ja, precies. Ja, dus dat, dat, dat maakt het ook zo uh, ingewikkeld. En uh, dat is ook een heel belangrijk testmoment voor Obama natuurlijk. Dat hoorde je ook al uh, bij de mensen die de straat op gaan. Van ja, waar staan jullie eigenlijk? Want jullie hadden het over democratie. En wij eisen nu op uh, onze straten democratie. Staan jullie nu achter ons of achter de dictators? Het is maar druk daar. Ja, en dat zal het komende ja. tijd ook uh, blijven. Ja. En ik denk dat het, uh, we op dit moment echt, ja, het zijn grote woorden, maar ik denk dat we historische tijd doormaken. Want dit kan je echt zien als de uh, tweede ontwaking van de Arabische bevolkingen. Mm -hmm. Jij blijft het volgen en ik vermoed zo dat we de komende tijd jou nog wel aan de telefoon zullen gaan nemen. Dankjewel. Peyman Javari, politicoloog. BNN, Today ja, gaan wij verder. Uh, Zometeen hoor je uh, hoe het uh, eraan toe gaat op de 1500 meter bij de mannen. Het gaat natuurlijk over schaatsen in Salt Lake City. En de supercomputer Watson die won deze week een Amerikaanse tv-quiz. Maar er zijn veel meer supercomputers. Bijvoorbeeld de computer die Today's Talent vandaag heeft bedacht. En dat ding kan nog veel meer dan een spelletje spelen. Namelijk een hele woonwijk inrichten. En uh, hoe dat werkt hoor je na 9. De dag van Joris Kruijff. Ik neem nog maar een trekje van mijn sigaret. Ik rook er ongeveer zo'n 15 à 20 per dag, maar ik wil ermee stoppen. Maar ik vind het alleen zo ontzettend moeilijk. De laatste keer dat ik stopte, toen uh, kwam ik ongeveer zo'n 12 kilo aan. Ik werd zo dik als een oliebol. Zag Je kan niet meer uh, lekker naar de wc toe. Dus uh, genoeg overwegingen om door te gaan. Maar toch, het wordt hoog tijd, want het is oh zo ongezond voor je. En het scheelt je op jaarbasis wel zo'n uh, 1900 euro. En uh, je hebt wat meer lucht. Maar bij Stiforo, het expertisecentrum voor tabakspreventie... kan je nu via je zorgverzekeraar een telefooncoach krijgen. En die kan je ervan afhelpen. En misschien dat zij mij kunnen helpen om uh, van het roken af te komen. Ja, goedemorgen, ja, mevrouw, met Johanna Rubing van Stivoro. Ik bel u even omdat u zich heeft aangemeld voor het stoppen met roken. Inmiddels ben ik uh, aangekomen in het uh, rookcoachcentrum en één uh, daarvan is Marjol. Ja. Heb je zelf gerookt? Al heel erg lang geleden. Nou, ik rook nog steeds en ik wil er vanaf. Ja, Kijk, je, je miste de gezelligheid en die was zaggerijnig. Hoe lang is dat geduurd? Zaggerijnigheid? Ja? Een jaar, nee hoor. Ik denk, uh, nou, een beetje wisselende stemmingen toch wel. Ja, precies, nou, dat is vaak heel kort. Eindig, ja, wat je daarover wel kan zeggen, wat het helpt om minder zaggerijnig te zijn in het begin, is echt om toch wel gebruik te maken van uh, bijvoorbeeld nicotinevervangers of, uh, of zelfs medicijnen. Dat vond ik ook zo vervelend dat je op een gegeven moment je broekriem uh, helemaal uh, los moet laten. Dus voor veel mensen is dat een probleem. Uh, vaak gaat het op den duur, wordt het weer beter, dan stabiliseert het zich. Maar is het dan niet handiger om gewoon eerst uh, 12 kilo af te vallen en dan te stoppen? Of ja. komt er dan 24 kilo bij? In ieder geval wat wij zeggen is tijdens het stoppen met roken, zeg de eerste twee weken, laat het heel even zitten dat je echt een klein beetje dikker kan worden en ga daarna pas, na een maand of drie of misschien zelfs na een half jaar, weer aan afvallen denken omdat twee dingen tegelijk doen vaak heel lastig is. Afvallen en, uh, en stoppen met roken. Ja, want er zijn een heleboel mensen die uh, gaan dan stoppen met roken. En dat is toch een. Uh, ja, er gaat er behoorlijk wat geld in zitten. En voor sommige mensen is er ook nog uh, een extra stimulans op te stoppen. om met het geld dat ze uitsparen door niet meer te roken. om uh, daar een beloning voor te verzinnen. Maar ik ben niet de enige, want uh, de aanvragen zijn enorm. Hè? Vorig jaar hadden jullie er 800 ja. Ja. in een heel jaar. en nu zitten jullie al in de eerste twee maanden. Ja, in de eerste twee maanden zitten we al op 2000. Het zijn in totaal zeven gesprekken. Een lang gesprek van twintig minuten en dan zes keer tien minuten en dan nog een eindgesprek. Ja, verspreid het over drie maanden uit het geheel. Maar je kijkt met de coach, maak je zelf elke keer een afspraak van nou, over een week of over... Alles. Een jaar? Nee, een jaar dus niet, want dat is te ver weg. Wat voor advies wil je me geven dan? Als... Ik zou zeggen, in ieder geval heel erg goed nadenken over de voordelen van roken en de nadelen van roken. En dan is voor jezelf de balans op gaan maken. Ga, wil ik nou echt stoppen op dit moment? Of zeg ik van nou, dit heeft zoveel voordelen. Op de manier waarop ik het nu zou doen, zou ik zeggen... ik zou je vragen stellen, ik zou zeggen wat, wat vind jij belangrijk... hoe kom jij door die moeilijke momenten heen? Dat, dat, op die manier zou ik je erbij kunnen helpen. Ik kan het niet voor je doen, ik kan niet s'avonds als je in de kroeg zit... naar je gaan zitten en zeggen doe het niet. Dat gaat niet. Het nee, lijkt best wel gezellig als je meegaat. Ja. Ja, en dat gaat dus niet. Dus we moeten maar een datum gaan prikken. Uh, 1 maart, 1 april? Ja, dat zou een mooie datum zijn, 1 april. Want dan heb je, kan je van tevoren even regelen dat je uh, naar je huisarts geweest bent. Uh, dat je een verwijsbrief krijgt van de huisarts voor ons om te gaan... dat je bij ons in behandeling komt. En dan kun je kijken wat voor een uh, je erbij gaat gebruiken. Uh, of medicijnen of nicotinevervangers. Ja? Ik voel me wel echt een verslaafde, weet je dat? Ja, het, ja. Dat ben ik ook, maar dan voel ik me helemaal verslaafd nu ik met jou zit hier. Het is namelijk ook zo eigenlijk. Hoe groot acht jij de kans dat ik ga stoppen? Nou, dan denk ik dat het binnen een half jaar wel moet kunnen, toch? We naar streven. Ja. Inmiddels uh, weer buiten en uh, ja, ik moet gewoon stoppen. Als eerste dus een datum prikken. En het is nu bijna eind februari, dus uh, ik vind 1 maart vind ik nog iets te vroeg. Maar ik denk dat ik 1 april, of ik weet zeker, dan uh, stop ik ermee. Jullie horen er nog van. Gaan we voetballen. Uh, FC Utrecht, Heracles. er nou niet meer. Balbezit voor Utrecht in de derde minuut van deze wedstrijd. Mertens aan de overkant van het veld. Het groeibriljantje van FC Utrecht, een van de... Ingooi genomen. Mertens krijgt de bal terug. Halverwege de helft van Herakles daar van Wolswinkel. Het kan hem al zijn. Ricky van Wolfswinkel. Jawel. De derde minuut van de wedstrijd. Wat een terugkeer voor de spits van FC Utrecht. Die zijn twaalfde maart en op 11 december vorig jaar. Voor het laatst speelde. Toen een gebroken onderarm opliep. En daar is hij dan. Sterk werk van Mertens natuurlijk aan de overkant van het veld. Dan komt de bal richting de strafstopstip en Mertens doet dat goed. Het is buiten spel trouwens. En ineens dan de poging van Van Wolfswinkel heen over doelman Pasveer. En dan staan ze dus weer achter bij Herakles. Zoals zo vaak in uitwedstrijden. Maar Van Wolfswinkel maalt er niet om. Hij is terug en hoe met een goal Utrecht leidt met 1-0 tegen Herakles. Zo mooi, Ragnar, dat jij dan precies tegen onze regisseur kan zeggen... nu moet ik erin, want volgens mij gaat er gescoord worden. Hey, nou, jouw, hoor ik moet je heel eerlijk zeggen <laughs> dat het andersom was. Dus alle credits voor jullie, collega van BNM. <laughs> Oké, okay. Mark regisseur goed gesteld. Oh, we gaan meteen even naar het schaatsen. Um, finish van de rit van Holdenheuvel. Uh, dat, dat is de tweede Nederlander inderdaad die ik in de baan heb gezien. Maar hij rijdt uh, net geen persoonlijk record. Wouter Oldeuvel was lang op weg om dat wel te doen. Maar hij verliest in de laatste ronde iets te veel. 144-66 is de tweede tijd voorlopig. De Nederlanders staan wel 1 en 2. Want een andere Nederlander, Rian Ket, staat bovenaan met 144-46. Ook voor hem net geen persoonlijk record. Zes van de tien ritten gehad. Nu een tussenrit, zeg maar. Morrison tegen de Noor Larsen. En daarna komt de Olympisch kampioen in de baan. Mark het tegen de Amerikaan Trevor Marcicano. Dankjewel Sebastian Timmerman en uh, straks natuurlijk veel meer schaatsen en veel meer voetbal FC Utrecht Herakles. Dus. Maar eerst, wat is die mooie Bonford Sons Winterwinds? MUZIEK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 Ja, Sebastian Timmerman is bij het schaatsen. En rit 8. Mark Tuitert, Marcicano begint net. Hè? Ze zijn begonnen inderdaad, Olympisch kampioen Mark Tuitert. Die gisteren op Twitter uh, nog even een berichtje kreeg van Emma Wennemars. Dat het misschien wel eens tijd werd om het Nederlandse record te gaan verbreken. Dat staat op naam van Wennemars. Al ruim drie jaar in 42-32. Eens kijken of Tuyten het een halve seconde van zijn persoonlijke record kan afrijden. En in de buurt kan komen van het Nederlands record. Opening is goed. Zit in de buurt van de tussentijden, zeg maar, die Wennemars toe reed met 23-34. Heeft een lekkere tegenstander aan Marcicano. Want hij kan op de kruising even mee in de slipstream van de Amerikaan. En dan duikt hij dijkt nu achter de rug van de Amerikaan vandaan de binnenbocht in. Mark Tijt het, die een deel van dit seizoen langs de kant stond met een rugblessure. Door de hoge snelheid een beetje in de baan komt van Marcicano. Maar hij hinderde hem niet. En was op tijd terug in zijn eigen binnenbaan 48. 62, de doorkomsttijd met nog twee rondjes te gaan. Ronde 25-2. En dan zit hij een tiende van het seconde binnen dat Nederlands record. Dus misschien is tijd het inderdaad wel gewoon uh, van start gegaan. Brutaal op die tijd van Erben Wennemars. Maar kan hij dat volhouden in de laatste twee ronden van die moeilijke 1500 meter maar als Olympisch kampioen? Weet hij natuurlijk prima hoe hij moet rijden. Hij lijkt wel een beetje stil te vallen. Maar Chicano lijkt ook wel terug te komen. 1-15-12. Van verliest hij inderdaad te veel. Een halve seconde in de afgelopen ronde. ...op dat schema van dat Nederlands record. En dan zou hij het met een super laatste ronde moeten flikken. Maar ik vrees dat hij dat, laatste, dat, hij, uh, dat Nederlands record uit zijn hoofd moet gaan zetten. En dat hij sowieso alle zeilen bij moet gaan zetten om Marcicano te verslaan in de laatste ronde. Hij heeft wel het voordeel van de binnenbocht. Daar komt tijd het ook voorbij de Amerikaan. Maar die lijkt mij meer snelheid te hebben. Die gaat er inderdaad buitenom nog voorbij in de laatste meters. Mooi duel tussen deze twee. Maar het Nederlands record blijft staan op naam van Wennemars. Wel de twee snelste tijden tot nu toe. 1.43.36 voor Marciano. Tijd het 1.43-55. Eerste en tweede, dus deze heren. En ik denk stiekem dat uh, Wennemars daar heus wel blij mee is. Toch? <laughs> Hij is al opgelucht, Ademhalen. Ja. Goed, Sebastian Timmerman komen zo bij je terug. Uh, gaan we eerst even voetballen? FC Utrecht, Irakus. Dag naar. 10 minuutjes op de klok, 1 0 voorsprong dus voor FC Utrecht. Doelpunt van Van Wolswinkel, al heel snel in de wedstrijd eerste En eigenlijk ook enige aanval van Utrecht. Meteen bekroond met een treffer, ik zei er straks een breuk in zijn onderarm. Een sleutelbeenbreuk om precies te zijn. Daar had Van Wolswinkel de afgelopen periode last van. Het was ook randje buitenspel, als het het niet was. Maar de goal telt dus. Utrecht met Azade inmiddels een meter of twintig bij de cornervlag vandaan. Op de helft van Herakles. Mertens krijgt de bal van Nezu... En daar is dan Vorstemans. Vorstemans met een paas richting Strootman met risico. Lichte overtreding. Even vasthouden van Strootman in het duel met Flederes. Zij zegt de winter heeft het gezien en geeft een vrije trap aan Herakles. 10 meter voor de middellijn. Opening aan de linkerkant bij de aanvoerder van Herakles: Dat is Van der Linde naar Looms. Terug naar Martens. Gevaarlijke bal, niet hard genoeg. Bijna Azade. Dan komt ook Van Wolfswinkel storen bij Looms en gaat de bal uiteindelijk terug. Naar Doelman Pasveer. Die toch maar mooi geklopt werd door Van Wolfswinkel. Al vroeg in de wedstrijd. Bal over hem heen gelift. Van een meter of 14, 15 afstand. Bal bij Mertens aan de linkerkant. Mertens richting achterlijn. Maar de bal op het bovenbeen. Dan krijgt hij te veel vaart mee. En gaat de bal over de achterlijn op de helft van Herakles. Bal snel genomen richting Breukers. De rechtsback stoomt op richting de middenlijn. Wordt eigenlijk niet gestoord. Bal gaat naar de as. Naar Kwanza. En dan Van der Linde aan de linkerkant. Nog altijd halverwege de helft van Herakles. Bij de middenlijn staat Looms. En die kijkt eens even waar het naartoe kan. Richting Overtoom. Overtoom en Everton aan de linkerkant. Eén schot gezien van Herakles van Douglas. Rechts in het strafschopgebied. Nu trouwens een misverstand. Die poging van Douglas ging over. Utrecht scoorde wel. Deed dat na drie minuten. Nu zitten we in de elfde. Het is 1-0. Zometeen tweede uur bnn Today, Met veel meer schaatsen. meteen de rit van Simon Kuiper tegen Bukko. En wat hebben we nog meer? Voetbal natuurlijk. En Monique Samuel, die hebben we ook weer eens. Tot zo. BNN. De overnachting. Elke week één gast die blijft slapen. Maar. ...komt ook praten. Een bijzonder goede avond. Hey, meneer Vrienden. Hallo. Mag ik heen niet zeggen? Ja, alsjeblieft. Ja, en wat doe je nou als ik niet open? En toch lijken we er niet tevreden mee te zijn. Dat was een shock, weet je. Dat is echt een shock. Nou, als je me een spiegel voor zou kunnen zetten... ...velkring, heb je dat niet gedaan. Morgen nacht om 12 uur in de overnachting... Wij zijn een partij die hoopvol wil zijn... ...en niet wil gaan zitten somberen. Lijsttrekker van het CDA van de Eerste Kamer... ...Elko Brinkman. Radio 1. Morgen nacht om 12 uur. Het nieuws...